Maar nu eerst het NOS nieuws van twee uur. Dit is Ewan de Jong met het NOS journaal. VN-hoge commissaris voor de mensenrechten, Pillay, vraagt China om een andere houding aan te nemen tegenover de protesten in Tibet. Die zijn volgens Pillay de laatste jaren geëscaleerd. 60 Tibetanen hebben sinds maart 2011, onder andere door zelfverbranding, een eind aan hun leven gemaakt. Het protest tegen de regering. Volgens Pillay kan sociale stabiliteit in Tibet niet bereikt worden als de veiligheidsmaatregelen zo streng blijven en de mensenrechten geschonden worden. Het komt zelden voor dat de VN-commissaris zich zo kritisch over China uitlaat. Aankomend minister van Binnenlandse Zaken Plasterk wil burgers meer te zeggen geven bij de aanstelling van de burgemeester. Dat zei hij na zijn gesprek met formateur Rutte. In het regeerakkoord staat alleen dat de benoeming van de burgemeester uit de grond werd wordt gehaald. Je mag in Nederland stemmen over wie het Eurovisie Songfestival wint, zegt Plasterk. Maar je bent op geen enkele manier betrokken bij wie eerst de burger van je gemeente wordt. Dat wordt er dus veranderd, zei Plasterk. Amnesty International en een Syrische mensenrechtenorganisatie noemen een videoopname van een executie van Syrische militairen schokkend. Een amateuropname is opgedoken van gewapende mannen, vermoedelijk rebellen, die ongeveer tien militairen slaan en schoppen en vervolgens doodschieten. Sommige van de militairen waren al gewond. Een woordvoerder van de VN-organisatie voor de Mensenrechten zegt dat de video waarschijnlijk echt is en dat het hier vrijwel zeker gaat om een oorlogsmisdaad. Kickbokser Bar Hari heeft zakenman Koen Everink geslagen omdat hij Stel Kruif beledigde. Dat heeft de advocaat van Hari gezegd tijdens de proforma-zitting in Amsterdam. Volgens een advocaat ging het om een corrigerende tik. De kickbokser is aangeklaagd voor onder meer poging tot doodslag. In de dagvaarding staan negen zaken waarvan acht te maken hebben met geweld. Het weer wisselen bewolkt en eerst vooral aan de kust buien met kans op onweer en hagel. Later overal buien. Er staat een stevige zuidenveste wind en het wordt een graad of tien. Morgen is het herfstachtig weer. Dit was het NOS. Dit is Wijnandswaan Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal. En op de A17 tussen Moordijk en Roosendaal. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 said that love was fair, cause I'm a cruel man, I'll take it all away, and I'm a king, now I'm ZFM Use them.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 We It's all is, all is, all is, all is in it